Het weer vannacht onbewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ochtends, vooral in het oosten, nog wat zon. In het loop van de dag raakt het bewolkt. En smiddags gaat het vanuit het westen dan regenen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeier. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. Ik zag afgelopen vrijdag een repetitie van een toneelstuk. Drie mannen speelden dat ze monniken waren. Zie de knaloranje en de knalgroene sokken in sandalen gestoken. Ze dragen monumentale pijen. Zie hoe de ene monnik in de weer is met koffers en kisten. Bloed serieus, trappetje op, trappetje af. Wees goed, Maria. Monnikenwerk, eindloos. Ze zwijgen. Deze drie mannen zijn dik in de vijftig. Ze spelen dat ze monniken zijn. Ze zijn al lang geen kinderen meer. Ze doen alsof. En omdat alsof gaat het. Op een of andere manier voel ik dat ze ieder moment in lachen kunnen uitbarsten. Of ben ik het zelf? Omdat het zo hilarisch is. Omdat het zo absurd is. En dat wordt nog versterkt door het feit dat het bijna afgelopen is met hun bestaan. Ze worden zo opgehaald. Het zijn de laatste monniken. Ze wachten op Godot. Maar intussen dan, intussen nog even doorgaan. Eén van die drie mannen is Bert Luppens. Hij won al twee keer de Louis-d'Or. Dat is de hoogste onderscheiding die een acteur in Nederland kan krijgen. De laatste kreeg hij voor zijn rol van een architect die verliefd is geworden op een geit. Maar dan echt, hè? Op een of andere manier is het spelen van een monnik misschien nog wel moeilijker. Toneelspelen is alleen zijn in het openbaar. Zo meende Stanislavski. Gelukkig zijn we vanavond met z'n tweeën. Hartelijk welkom, Bert. Dankjewel, Lex. Het is goed om vooraf te stellen voor alle luisteraars dat wij elkaar goed kennen. Ja. Zelfs samen hebben we gewerkt aan voorstellingen. Dus laten we proberen een al te grote vertrouwdheid te vermijden juist. Ik zou je bijna willen vragen, wil je doen alsof je mij niet kent? Oh, dat kan wel. Kan je dat? Ja. Is dat echt zo? Ja, ik zou, ik zou dat wel willen proberen, ja. <laughs> Hoe doe je dat? <lacht> Hoe kijk je Nou, dan, volgens, volgens mij dan? ook niet anders dan... Nee, ik denk dat, dat we het gewoon moeten doen. doen zo, ook, ja. ja, want dat is... Voor mij ook niet zo'n groot verschil. Zo zeggen wij al jaren tegen elkaar. Zullen we nog een keer naar de Amstel Gold Race gaan kijken? Ja, dat is net geweest. Gisteren uh, zondag. Ja. Dit jaar zijn we weer niet geweest. Nee. Maar je, jij, ik zag wel uh, uit de lucht de plek waar wij dan wel eens naartoe uh, gingen. Dat is daar een café ja, bij het nee. eind van de Gulpenberg. En daar uh, kan je en de televisie bekijken. En als ze daar langskomen, kan je nog even snel naar ja. buiten... om uh, te zien uh, hoe het in werkelijkheid eruit ja. ziet. Die zuiden van, van Limburg, dat is, dat is wel... Want jij hebt dat wel vaker gedaan. Je bent vaak gaan kijken naar die, naar die Amstel Gold Race. Ja, zeker. En ook uh, met uh, Floor, mijn vrouw. Die komt uit, uh, uit Limburg. En ik heb, ik heb 40 jaar in Limburg gewoond. Dus ik, ik heb daar wel iets mee met dat Limburgse... Ja. en zeker met dat Limburgse landschap. Wat heb je daarmee? Ja... Ik heb daar op de toneelschool gezeten. En ik kan me nog zo goed die eerste dag herinneren... dat ik uit het station stapte hm. uh, vanuit Den Haag. Want ik ben uh, geboren Haagenees. En ik daar in Maastricht kwam, waar ik nog nooit was geweest. En het was voor mij buitenland. Die, die kinderkopjes, die, die, die, die, die bergen, die heuvels. Als je daar naartoe rijdt al, dan zit je al meteen in dat heuvellandschap. En ik... Ik heb daar uiteindelijk 14 jaar gewoond en eigenlijk 14 jaar het idee gehad dat ik in het buitenland was en dat bevalt me nog steeds heel goed, mm. want ik kom er nog steeds regelmatig en het heeft me 14 jaar uh, daar gehouden. Ja, en dat land met een grote liefde dus ook voor het landschap en wat is het het landschap? Want, het want de dat het Amstel Gold Race kijken is in het landschap zijn. En dat is misschien nog wel meer dan die renners en die kuiten en de spieren, denk ik. Ja, daar heb je gelijk in. Want wat is het dan in Ja, Ik hou zo van die heuvels daar en die dorpen die allemaal hun eigen sfeer hebben, hun eigen gebruiken hebben. Ik heb daar dus veel gefietst vroeger toen ik daar op de tennischool zat. Ja, dat noem ik dan weer vroeger. Maar dat was. is Dat is in de jaren zeventig, het begin jaren tachtig geweest. Weliswaar vorige eeuw dus. Dus dat, dan is, heb je het al gauw vroeger. En ik zat daar... Uh, uh, ik was lid van een, een wielervereniging van vrienden en kennissen. Mon <lacht> <lacht> En wij gingen elke zondagochtend uh, fietsen. Ah. En dan vertrok je s ochtends vroeg om half negen. En je kwam twee uur, half drie, uh, smiddags uh, terug. En dan had je dus door die Belgische Ardennen gefietst. En bij Aalbol hadden we dan een café. Op zondag was dat. En dan was dat het café was open natuurlijk. Maar dat was ook markt. Uh, een drukte van je welste in Aalbol. Uh, de bakker naast het café was open. En daar ging je dan je vla halen. En dat at je dan op in het café dan haalden de cafébraas uh, een beker van, uh, die boven de toog uh, stond... haalden die ervan er van af en zetten dan bij ons de beker op ons tafeltje... waar wij dan met z'n achten, met z'n tienen, met z'n twaalf omheen zaten. En dat was de beker die wij ooit eens gewonnen hadden als Montbidon Bidon... <lacht> uh, bij een tocht uh, door Limburg en die heette de Grand Ballon. En die hadden we gewonnen omdat wij de grootste deelnemende groep waren. Hm. Dus niet vanwege... Totaal onzinnig. Niet totaal, totaal onzinnig, <laughs> ja. En ik, ik hou ook wel van dat Limburg, die Limburgse onzinnigheid. Ja. En dan heb je het al heel snel over carnaval. Ja. Nou, daar had ik niks mee. Ja, als Hagenees... Als Hagenees carnaval gaan vieren in Maastricht. Nou... Ja, je weet het. Ik ga eigenlijk elk jaar wel terug naar Maastricht... met, met vrouw en twee dochters die inmiddels ook alleen dus carnaval gaan vieren. Uh, ja, in Maastricht. En ik vind het fantastisch. Maar omdat ik nu veel meer dan toen... de gebruik ken van carnaval. De regels ken van carnaval. En ja, wij als Hollanders, want ik beschouw me natuurlijk een Hollander... Ja, die kennen dat niet. Die kennen die regels niet. Die kennen die gebruiken niet. En je gaat niet daar naartoe om heel veel te drinken. Hmm. Ja, je weet, ik drink eigenlijk helemaal. Ik nee. drink geen alcohol. Maar we hebben niet zo lang geleden Jan van Meersberg het gast gehad. Schreef het carnaval in uh, een andere plaats. Niet in Maastricht. Ik ben het even kwijt. Um, Venlo. Ja, Venlo. Vindelooze carnaval, precies. Ja. Nou, daar, daar, die zuipen zich dood. Ja, hij, oh, hij, heeft, niet dood, hij vertelt toch dat hij dan een bord... Uh, ja. een, een, een kartonnen bord of zoiets... Ja. waar hij dan streept hoeveel ja. biertjes... Tachtig. Uh, ja, ja. Ja. Natuurlijk wordt veel gedronken, ook in, in, op het straat... Uh, in het carnaval van, van Maastricht. Maar het feit dat je op straat drinkt... en dat, dat, dat, dat niet in de kroeg... je drinkt niet echt in ja. de kroeg, je drinkt het op straat. Ja. Je krijgt zoveel aangeboden dat je ook heel veel laat staan. Ja. Het gaat niet om de alcohol. Maar het gaat je om de onzinnigheid. Het gaat me om de onzinnigheid, het gaat me om de verbeelding. Het gaat me om mensen die zich echt vier dagen of drie dagen... een ander zijn. Hm. Een Einzelganger ook. En je kan, dat begreep ik nooit... maar je kan de mensen aanspreken op wat ze verbeelden. Wat ze, ja. wat ze op dat moment... Verbeelden. En misschien ook wel hadden willen zijn. Of, of, oh, ja, natuurlijk of... ja. Ja, dan wordt je uh, theatrale instinct wordt ook aangesproken. Ja, ja. Ja. En ik heb dus ook als ik in Maastricht ben, dan kan ik de stoute schoenen aantrekken om met carnaval ook te proberen <lacht> om een <lacht> beetje Maastrichts te praten. <lacht> okay. Nou, dat zal ik je, daar zal ik je niet toe proberen te, nee, dat was niet om. te verleiden. Ik, um, wat gebeurt er Bert Luppers, als jij een monnikspij aantrekt? Ja. Wat gebeurt er met mij als ik een kostuum aantrek? Trek je mij een kostuum aan... en het kostuum betekent al iets. Zoals een monnikenpij. Dan heb ik het vaak meegemaakt, ook bij andere kostuums. Dat mensen, zonder dat ik al veel hoef te spelen... Ja. Al denken dat ik het ben. Dus als ik iemand speel... als ik een uh, garagist speel... die een overal aan heeft... Uh, en ik... je ziet mij in een garage lopen... dan accepteren mensen al heel snel... dat ik daar werk. Als ik een... Um... Een schort aan doe. en je ziet mij koken. dan accepteer je al heel snel. of dan denk je, ja, ah, die man. die kan. die weet hm. precies wat hij die doet. Die kan dat, dat... En wat gebeurt er dan van binnen. op dat moment? Dan met name als je zo'n monnikspij aantrekt. Ja, bij die monnikspij. dat was misschien nog wel een gaatje lastiger. Denk dat ik. was lastiger, omdat je. nou, dan komen we ook weer bij dat carnaval eigenlijk. Je zit zo gauw in de hoek van het typematige ja. met zo'n monnikenpij. Bijna het carnavaleske. En dat is niet waar de voorstelling over gaat. Daar willen we de voorstelling ook niet over laten gaan. Maar je werkt wel met de elementen hm. die we allemaal kennen... en dan zit je al gauw op het clichématige hm. van monniken. Maar we proberen, je, je zei dat in je inleiding ook wel mooi, vond ik. We proberen het te spelen. Ik ben het niet. Hm. Ik vind het heel raar dat, het, dat als ik een architect moet spelen die verliefd is op een geit, zoals wat jij vertelde in de laatste voorstelling bij het onafhankelijk toneel, Edward Obi, uh, de geit of hier Sylvia. Dan kan ik me dat nog zelfs beter voorstellen. Dat iemand verliefd wordt op een geit. Dan het spelen van een monnik. Dat, dat kost me toch veel meer moeite. Waar zit die moeite dan in? Want laat ik even nog even, dan du duidelijk zeggen dat jij um, um, nu dus meewerkt aan die voorstelling Drie Monniken. Die bij Theater Artemis gaat morgen première. Nee, morgen is het draaihoud. Morgen is het draaihoud. Vrijdag premier. Theater Artemis maakt theater voor de jeugd in principe. Maar uh, sinds uh, Floor Huigen, jouw vrouw, daar het bewind voert... zijn dat voorstellingen geworden die eigenlijk iedereen in huis wil halen. Jongeren en ouderen, en liefst in combinatie. De voorstelling wordt gespeeld op locatie in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De reis ernaartoe is al een avontuur. Nou, dat ken je nog van de tijd dat je in ieder geval bij Hollandia speelde... onder leiding van Johan Simons en Paul Koek... Ja, Paul Koek doet dus hier mee. En is dat het is een uh, van de drie monniken. Ja, ja, dat vind ik fantastisch, natuurlijk. Dus er komen veel, ja, ja, veel herinneringen, maar terug uit die tijd. En die we ook wel kunnen gebruiken, ja. denk ik, voor de voorstelling. Ja. En het is ook een co-productie, dit, met, met, de, uh, uh, de uh, met de Veenfabriek. Met de Veenfabriek, het gezelschap van Pakoek. Koek. dat ze in Leiden zit. Ja. En dan doet Tine, Titus Muizelaar nog mee als acteur. Dus nou, dat zijn wel drie kerels in de regie van Floor Huigen. Um, je, euh, nou ja, je hebt ook veel gewerkt met Mirjam Koen van OT... en je gaat naar Gent als acteur. En dat je twee Louis door in de kast hebt hangen, dat heb ik al gemeld. Ja. Ben je wel eens in een klooster geweest? Ja, ja, ja. Ja, regelmatig. Om wat te doen? Onder andere om een tekst te leren. <laughs> dat vind ik wel heel apart. En waarom gaat het in een klooster, klooster dan zo goed? Ja, omdat je natuurlijk in, je, in, in een klooster... kan je je afzonderen. En soms heb ik dat nodig als ik een rol mijn eigen maak... om me af te zonderen. Dus dat, dat gaat over tekst leren, maar dat gaat ook over, over denken... over schrijven, over lezen. En dat kan ik uh, soms het beste in een klooster. Dus Waar ga je dan naartoe? In welk klooster? Ik ben, uh, de laatste keer ben ik geweest in Slangenburg. Dat ligt uh, in Doetinchem. Hmm. Maar uh, ik ben twee keer eerder in de Achtelse Kluis geweest. Dat is, dat is een af... heel, heel groot klooster, Dat is hè? een heel groot klooster, ja. ja. Dat is een lange tijd geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest. Hoor. Ik denk dat het uh, hmm. acht jaar, negen jaar geleden geweest is. En uh, ja, dan heb je een, een, een cel, zeg maar, tot je beschikking: een monnikencel. Een monnikencel. En dat is uh, heel kaal, maar dat, dat kan ik heel goed uh, ja. uh, concentreren. En dat scheelt enorm voor mijn tekstkennis of zo, tekstleren. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het nu... Je zou misschien zeggen van ja, dat zou je dan nu ook wel gedaan hebben... nu je ja. monniken speelt. Nu je monnik speelt. Nee, ik heb het juist nu niet gedaan. En dat heeft ook wel weer te maken met het feit dat... we toch een eigen wereld daar proberen neer te zetten. Het is bijna hoe Titus en hoe Paul... En hoe Bert zich verhouden... Hm. tot die monniken. Want je kan daar niet bij komen. Je kan eigenlijk niet. Je, eigenlijk snap jij niet wat de wereld van een monnik is. Eigenlijk snap je het niet. Eigenlijk kom je er niet, niet bij. Als je dertig jaar lang, dertig jaar lang in zo'n groot klooster hebt gezeten met alleen maar mannen. En alleen maar daar zijn om God te dienen. om daar te bidden voor uh, het welzijn van de wereld. Dat, daar kom ik bijna niet bij. Terwijl ik daar wel een ontzettende affiniteit voor voel. Maar dat snap ik niet. Waarom, wat is de affiniteit die je voelt, om te beginnen? Ja, er zijn gewoon een aantal elementen in dat kloosterleven... waar ik, ja, die passen wel bij mij, denk ik. Zoals? Nou, ik denk dat ik me... Dat ik me kan afsluiten voor een hele hoop dingen. Dat ik me kan concentreren. Uh, dat ik dan ook nodig heb om, om me af te sluiten. Om me af te zonderen. Ik kan heel goed alleen zijn. Ik kan heel goed in een kleine ruimte uh, vertoeven. Er zijn mensen die uh, daar angst voor hebben. Ik helemaal niet. Ik, hoe kleiner de ruimte, hoe prettiger ik me voel vaak. Ik kan me ook heel erg overgeven aan, aan iets. Ik kan me helemaal storten in iets. Me helemaal daar aan overgeven. Dus? Hoe kan het dan dat jij... Die modderke die dat is dus gewoon tot hun... tot hun noem, alledaagse manier van bestaan maken... dat je daar dan moeite mee hebt? Nou, omdat het... Het monnik zijn, dat gaat over God dienen. En daar heb ik wel moeite hm. mee. Dat, dat zou ik niet kunnen. En dat is natuurlijk een van de grote essenties van het monnik zijn. Ja. He, dus ik, ik, kan, ik zou al die andere dingen... zou ik me nog iets bij voorstellen, kunnen voorstellen. Maar het, het, het dienen van God op die manier... Dat, vind ik, dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja. Maar wat dien jij dan? Of gaat het je niet om het dienen? Of is dat nou wat je niet mag als mens of niet moet? Ja. Ik weet het niet. Natuurlijk mag je iets dienen. En, en, ja. Ik geloof ook wel in een god. Maar ik heb daar geen voorstelling van... En ik geloof er wel in, maar ik, zie, ik kan me dat niet voorstellen. En dat maakt het voor een toneelspeler heel lastig. Heb je dat ooit zelfs eens meegemaakt? Hè? Nee, je dat ik heb ik nog nooit meegemaakt. En ik denk dat Paul en Titus daar ook met diezelfde uh, worsteling uh, ja. uh, zitten... Als, als we repeteren. En jij zei net, je hebt een, een klein stukje van ja. repetitie gezien... Dat, dat, je moet daar ook om lachen. Natuurlijk moet je daar ook om lachen. En wij hebben eigenlijk, als wij met z'n drieën... als één van onze drieën in de repetitie in de lach schiet... dan moeten we stoppen. Dan kunnen we niet verder. Dan moeten we echt stoppen. Dan normaal kan je soms, als iemand in de lach schiet... ik heb met Ria Eimers ook wel, dat wij met z'n tweeën... Uh, dat is mijn uh, tegenspelster van uh, de, geit. De, geit, de geit. En daarvoor Hoes, Fred ja. of ja, dat, dat we in de lach schieten. Ja. Want dan kunnen we wel door spelen. Maar bij een, een monnik die in de lach schiet... dan is er een soort geloofwaardigheid weg. Ja. En dat wil niet zeggen dat een monnik niet kan lachen. En da, dat zou je wel zien in de voorstelling. Ja. Er worden moppen verteld in de voorstelling. En er worden dingen gedaan die eigenlijk niet des monniks zijn, zou je zeggen. Ja. Dus nou, nou dan gaat die voorstelling die is ontstaan... om, om iets te vertellen over die, de, de, de wonderbare wereld van die monniken. Jullie als drie acteurs komen erachter dat je daar grote moeite mee hebt. Dan moet je dus omheen. Je moet er een vorm voor geven. Wat hoop je nou dat het alsnog overdraagt? Dat het niet alleen maar je eigen echec is, lijkt mij. Als, dat, dat, dat zou ik het minst interessant vinden. Dat het niet gelukt is om je in te leven in de wereld van de monniken. Dat is niet zo interessant. Dus... Dus waar sturen jullie dan vanuit dat, die situatie waar je dan terechtkomt toch nog op, op af? Nou, de kracht van theater is natuurlijk dat je een, een eigen wereld op het toneel kan neerzetten. Dat is vind ik altijd het mooie van toneel. Dat je naar het toneel kan gaan en dat je in een stoel zit of op een bankje zit of waar dan ook. En je kijkt naar iets wat een eigen wereld, eigen tijd, eigen plaats, eigen taal beeldtaal, muziek, geluid, dat is een eigen wereld. En ik denk dat wij daar wel, uh, zoals ik er nu naar kijk... Uh, net vers van de repetitie komende... dat wij daar wel in slagen om een eigen wereld neer te zetten... Hm. die hopelijk voor een publiek wel de wereld van het kloosterleven in zich draagt. Maar op een hele specif specifieke manier... Hm. En dat iedereen die er naar kijkt en luistert. associaties krijgt over het monniken zijn of het kloosterleven. En dan, dan hebben we het over verbeelding. We verbeelden iets op dat toneel. Ja. En dat hoef je, van mij betreft, als publiek niet te begrijpen. Maar je moet er wel. En dat vind ik. als, we, als, je, als je het hebt over theater. van. Ja, hoe, hoe functioneert dat nu in de maatschappij? Ja, dat, dat is soms zorgwekkend. En zeker nu met al die bezuinigingen. Daar maak ik me veel zorgen over. Ik hoef het daar niet de hele tijd over te hebben nu. Maar waar ik me eigenlijk nog meer zorgen over maak op dit moment... is dat ik hoop dat de verbeelding het wel overeind blijft in onze wereld... En dat het publiek blijft kijken, of dat er een publiek wil blijven kijken... naar iets wat niet de werkelijkheid is. En niet de alledaagse uh, uh, beslommeringen zijn. Maar dat het iets is wat uh, gaat over een verbeelding van de werkelijkheid. En dat je daar gewoon naar kan kijken en luisteren... zonder dat je het per se hoeft te begrijpen hoe vaak ik niet een, een, een inleiding moet geven uh, op een voorstelling. En dan, als, dan vraag ik nog wel eens vaak van... bent u bang dat u het niet begrijpt wat u uh, gaat zien? En heel veel mensen zijn bang dat ze het niet zullen begrijpen. Dan zeg ik, u begrijpt alles wat u vanavond ziet op het toneel. Want het is wat u ziet en hoort. En wat is er dan te vinden in die wereld van de verbeelding... Zoals je die dan met drie monniken eh, voortovert. Of, of überhaupt, wat is er te vinden in de wereld van de verbeelding? Alles, alles is te, te vinden in de wereld van de verbeelding. In deze voorstelling, in die drie monniken voorstelling, daar, daar, daar, daar, daar hoop ik dat mensen een, een, een leven zien, zich kunnen voorstellen, iets kunnen verbeelden van dat kloosterleven. Mm. Iets wat verloren dreigt te gaan. Ja. Van de totale overgave. Ja, maar ook van, van iets wat buiten deze maatschappij lijkt ja. te staan. Ja. Stilte. En ja, ik denk dat, dat, dat als mensen dat meekrijgen... Dat, dat, dat er iets voor verloren dreigt te gaan. En misschien zeg je wel als publiek aan het eind van de voorstelling... jullie moeten met z'n drieën in dat klooster blijven. Blijf alsjeblieft in dat klooster. Of misschien zijn... Het kan ook zijn dat mensen zeggen van nee, voor mij, ga, ga jij daar maar uit. J, jij, jij, jij past niet in dat kloosterleven. Ga, ga toch de wereld in, ga een gezin stichten. Zo, so, half één, duizenden kaasloenen van NCV We've had it right from the start. Jodie Grind. Wie is dit? Wat ja, is dit? Ongelooflijk. Ja, ja. ja, dat is een, een, een LP die ik zelf had vroeger. Dan gaan we weer ja. uh, uh, meer dan dertig jaar terug. Uh, jaren zeventig. Die heb ik niet meer, omdat uh, ik heb destijds... Uh, toen mijn relatie uitging, heb ik al mijn muziek... Ach achtergelaten bij mijn toenmalige uh, geliefde. En daar heb ik wel spijt van, want die zijn er niet meer. Uh, dit was een van de LP's uh, die altijd nog wel in mijn hoofd is blijven rondzingen. Ja. En ik heb hem niet meer. Dus ik, jullie vroegen: van wat voor muziek wil je <lacht> draaien? Dat nou ja, doe ik maar mu muziek <lacht> die ik niet meer heb. En wat betekent dit dan voor jou? Deze, deze muziek speciaal? Ja, dat is echt. Uh, uh, ja, in die tijd was ik dol op gitaarmuziek uh, en gitaren. Ik had een vriend, uh, en, uh, Rob, en dan ging ik uh, elke weekend, elke zaterdag... gingen wij uh, naar Sefa's muziekhandel. Dat was in Den Haag de muziekhandel waar alle bands die er een beetje toe doen in, of toen deden... in Den Haag naartoe gingen. En dan kon je dus... Gibsons uitzoeken. Of Vendor uh, stratokasten. En dan ging je gewoon lekker spelen. Ging je gitaar spelen. Nou, in de winkel zonder, in de iets, winkel, te zonder dat iets te Want we hadden geen geld natuurlijk. En dus maar, iedere zaterdagmiddag en je he, zat je daar... Dus, ja, zat je daar uh, een beetje gitaar te spelen. Op uh, hele dure gitaar. Die alleen maar een soort droom waren voor je. Dat je daar ooit ja. eens uh, uh, echt uh, ja, de, de eigenaar voor kon zijn. Ja, ja. En dus, ik was in die tijd heel erg bezig met, samen met Rob, uh, over gitaristen. En dit is een gitarist, Bernie Holland heet hij En dat vond ik uh, toen in die tijd een uh, interessante uh, oh ja. uh, uh, gitaar Vrij simpel. Het ja, vrij spreken? simpel. Het is in de jaren zeventig, je een ja. beetje, ja, dat focus, wat wij ja. ook hebben van Jan Akkerman. Uh, niet dat dat simpel is, hoor, want hij is een nee. van de beste gitaristen van de wereld natuurlijk. Dit, dit was ook. Een, hij heeft ook. Ik heb hem toen live een keer gezien in het North Sea Jazz Festival toen dat nog in Den Haag uh, was. Dat was wel indrukwekkend. Ja, ja. Maar onbekend. Dus ja. nou, misschien was het leuk ja. om. Te ja, dat ja, ja. is die, die plaat hebben we even terug. Jody Grind. <laughs> die hebben we heb even terug kunnen geven. Ja, ja, ja, ja, ja, dames en heren, het hele gesprek met Bert Lupp is sowieso morgen op de website van Radio 1. NL. Als u Kazaloenen wil volgen, wie de gasten nog worden deze week. Bijvoorbeeld, ik weet dat eind van de week weer Pierre, kok, uh, Pierre Kok... Pierre Wind komt, de, de kok. Iets noemen. U kunt ons volgen via Facebook. En we hebben ook een nieuwsbrief. Daar kunt u zich op abonneren via kazeloenen.ncv.nl. Even terug naar de, de, de drie monniken, ja. Bert. Uh, een voorstelling die dus later uh, deze week in première gaat... in het Zonnehuis in Amsterdam Nooit, Noord. Go. Met Theater Artemis en de Veenfabriek. Ik, een van jou... Kumpanen, Titus mm -hmm. Muizelaar... die citeert notabene in een interview met in de Theatermaker... als het gaat over die moeite hebben om die wereld... die spirituele wereld... Mm -hmm. um, voor te stellen. Hij citeert Augustinus notabene. Ja, dat zit in de tekst zit ook in de tekst, in de, ja, de beleidnessen. Ja, daar begint het stuk mee. Het stuk is trouwens geschreven door Bernard de Wulf. Ja. En, die, die, die heeft in opdracht van Floor dat geschreven. En, en ook uh, Bernard had moeite met zich daarin ja. in, in, in, in te verdiepen. Maar die citeert dan Augustinus, kennelijk, ja. um, als volgt. Daar waar voor mijn ziel die lichtglans vonkelt... die door geen plaats bevat wordt. Daar waar die klank weer klinkt, die door geen tijd wordt weggerukt. Daar waar die geur hangt. Die door geen wind verstrooid wordt. Daar waar die smaak bestaat. Die door geen gretig eten wordt verminderd. Daar waar die omhelzing wordt gegeven. Die door geen verzadiging losraakt. Dat is het wat ik lief heb. Wanneer ik mijn God lief heb. Ja. Dat is natuurlijk een, een bloedstollend mooi citaat. Ja, het is zo mooi. Dan denk je van ja, dan, dan, dan, ben je er, dan ben je er toch. Ja, maar dit gaat ook over twijfel. Dit, dit, dit, ja? De Augustinus gaat ook over de twijfel. En om daar de voorstelling mee te beginnen. Ja. vind ik wel een heel mooi gegeven. En dat gaat over, over, die, over diezelfde twijfel. Of ook over, het gaat over een andere twijfel... waar ik het net ook mee mm -hmm. uh, met jou over heb. Over van, hoe doe je dat? Daar twijfel ik heel erg ja. over, van het spelen. Maar dit is ook een twijfel. Ja, ja. Waar heb ik, op wie heb ik lief als ik mijn God lief heb? Ja. Wie, wat, wat, wat is dat dan? Uh, in de voorstelling... Uh, dit interview dateert uit de eerste repetitieweek wat. Uh, inmiddels zijn we daar natuurlijk acht, bijna negen weken verder. Nu hebben we daar ook al een ander idee over... Ja. en ook een andere vorm voor gevonden. Voor de twijfel? Of... Nou, ook voor, voor het zeggen van deze tekst. Ja, ja. Uh, ik kan het wel verklappen, maar... Ja. Het eerste wat je zal horen in, in de eerste stem die je zal horen. is een vrouwenstem. Hmm. In een voorstelling die gaat over monniken. is de eerste stem die je hoort een vrouwenstem. Hmm. <laughs> en dat hebben we ook gedaan omdat deze monniken. De, het verhaal is een beetje geïn, geïnspireerd. Uh, die film Into Great Silence. Kathuizer monniken. Die mogen niet praten. Die praten één keer in de week. Dat is natuurlijk fantastisch om een voorstelling te maken, een toneelvoorstelling. Over drie monniken die eigenlijk niet kunnen praten, mogen praten. Ja. Dat is kan al opgelost. Kan al niet. Kan al niet. Ja. Ja. Nou, het, het, het, Titus, uh, waar je. Uh, Titus Muislaar, Titus ja, ja. Die had dus die tekst van. Bernard de Wulf gekregen, Monnik A. Titus speelt monnik A. En zou beginnen met Augustinus. Maar dan klinkt er dus al een stem, de stem van Titus. Dan klinkt er dus al een mannenstem. Ja. Terwijl we de voorstelling ook willen laten gaan over dat ze niet mogen praten ja. en dat de eerste die wat zegt, natuurlijk meteen alle regels verbreekt. Ja. En dan, als je begint te praten, dan is dan is het einde. Dan dan, dan, dan, dus ja. Ja. dan alle domino steentjes vallen zo dan ja. langzaam euh, neer. Dus je zit ook nog eens wat dat betreft aan de grens... Van, of het einde van een wereld, het einde van een tijdperk... het einde van de dingen, nou ja... Gewoon het vergaan van, van de wereld waar je dertig jaar lang in geleefd hebt. Afscheid. voor zich gaat hebben. ook over afscheid. Ja. En dus muzikaal gezien, hebben we dus, dat was inhoudelijk en muzikaal... vond Paul het bijvoorbeeld beter om een vrouwenstem te, ja. te laten klinken. Okay. Ja. En dat geeft meteen, als we het hebben over verbeelding... geeft meteen een ander soort verbeelding, een andere kleur... aan dat stukje ja. en aan het begin van de voorstelling. En aan hun wereld, want het is natuurlijk dat wat er nooit geweest is. Nee, dat is er nooit ja. geweest. Maar in, in hun hoofden misschien wel. Dus misschien ja. is dat wel een stem die in, de in, in, in, in het hoofd van een van die monniken ja. een vrouwenstem. Ja. <slaars> er is. Eh, eh, eh, ik kan het niet reproduceren, maar er is een stukje tekst over dat. dat jij speelt een monnik die dat gegeven accepteert en die ook misschien wel echt weg wil. Terug in de wereld. Ik, letterlijk zeg ik, ik wil mijn leven weer opnemen. Mijn leven weer opnemen. Ja. Maar dan zegt die andere monnik... Ja, maar wiens leven heb je dan geleid? Dertig jaar lang in het klooster. Ik dacht even, dat is een vraag die je ook aan de acteur kunt stellen. Mm -hmm. Die dertig jaar lang rollen speelt. Mm -hmm. Toprollen speelt. Dus die vraag is ook aan Bert Luppes... He, die uh, steeds maar zich terugtrekt om daar een stuk terugtrekt uit de wereld. Zoals een monnik doet, om daar een stukje van een, van een leven, een verbeelding op te nemen. Ik kan aan jou toch ook vragen: wiens leven leid jij eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb natuurlijk het geluk dat ik uh, twee kinderen heb. Twee dochters. En hm. een ontzettend lieve vrouw. En. Ik heb pas laat uh, kinderen gekregen. Mijn oudste is 18, ik ben zelf 56. En die hebben mij altijd geholpen om een leven te leiden wat ik wil leiden. En dat is het leven waar theater in centraal staat, maar waar hun. ongelooflijk belangrijk zijn. Hm. En me beter doen spelen dan daarvoor. En beter in het leven uh, doen staan, denk ik, wel eens. Want dat is dan de kant van de liefde, aan de ene kant... die je daartoe in staan zet, maar er is een andere kant. En dat is die van het isolement, als acteur. Ja, de, maar dat... de, de parallel met de monnik die zich terugtrekt, dat heb jij als acteur. Ben jij een soort monnik die dat eigenlijk om werkelijk die wereld van die verbeelding op te roepen... moet jij je afsluiten. Ja, dat, dat, ja ik, ik, ik hou ervan om... Uh, ik, ik, ik woon op het platteland, zeg maar ook. Ja. Ik, ik woon niet in Amsterdam of een andere grote stad. Ik, uh, ik heb behoefte om me uh, na een voorstelling terug te trekken. Bewust niet me te begeven onder het publiek omdat ik altijd het gevoel heb dat het publiek iets van me afneemt. Na een voorstelling. Dat doet het publiek niet bewust. En zo, ah, ja. en dat gaat niet over uh, kritiek geven. Positief of negatief. Het, het gaat erom dat zodra ik iets heb gespeeld... heb ik iets laten zien aan een publiek. En het is aan het publiek om daar iets mee te doen. Hmm. En daar hoeven ze mij niet mee te confronteren. En daar wil ik eigenlijk op dat moment, en dan heb ik het echt over meteen na de voorstelling. Ja, daar wil ik niet mee geconfronteerd worden. Dat, dat, dat wil ik voor mezelf houden. Want, want dan zou die, die wereld van die verbeelding, die is zo, zo vul op, die wordt dan weer als het ware uh, dichtgemaakt dicht ge of zo. Ja. ja maar, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet niet of, of we dat redden, maar er is een interviewboek gemaakt door Kerstin Verik, wat ik heel mooi vind. Interviews met acteurs naar het theater. Jij. Je bent een van de geïnterviewden. Maar heeft een motto opgenomen van Konstantin Stanislavski... een van de grote theaterleermeesters uit Lessen voor Acteurs. Dat gaat als volgt. Als acteurs werkelijk de aandacht willen vasthouden... moeten ze zich alle moeite getroosten... een onafgebroken uitwisseling van gevoelens, gedachten en handelingen op gang te houden. Toneelspelen is alleen zijn in het openbaar. Ik, volgens mij, ik dacht opeens dat, dat ik las... Dat is Bert Luppers. Ja, nee, dat klopt. Dus als dat, iemand uh, alleen kan zijn in het openbaar, dan ben jij dat wel. Ja, dat... dat uh, zo ervaar dat, je dat ook. Dat, zo, zo ervaar ik dat ook wel, ja. ja. En, en waarom moet dat dan... Waarom is dat er? Waarom, waarom moet die openbare vorm van alleen zijn er zijn? Voor, voor, wat, he, wat, wat kun je daaraan aflezen als toeschouwer? Snap je die vraag of niet? Ja, niet helemaal. Want... Wat is daar goed aan, aan alleen zijn in het openbaar? Ik, ik heb de behoefte om mezelf te beschermen. Ik heb de behoefte om iets van mezelf te houden. Ja, dat is buiten theater. Maar op het podium? Nee, op het podium heb ik die behoefte juist niet. Maar dat is wat toneels. Hij zegt: dat is toneelspelen. Toneelspelen is alleen zijn in het openbaar. Op het podium bedoelt hij. Ja, ja. Terwijl ik het, uh, uh, ik, ik het ook kan opvatten... alleen zijn in het openbaar... naast Na de, oh, ja, ja, het podium. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want, ja, maar dat is wat dat Stanislavski volgens mij niet nee, bedoelt. Dat, dat, en waarom, waarom Kerstin Ferencz het in zijn, in zijn bundel als, als motto opnoemt? Ja, maar ik hoef niet... alleen te zijn in het openbaar... als ik op het toneel sta. Dat hoeft voor mij niet. Nee? Maar ik... Het is... Je, je, je bent anders in het, op het toneel... Hm. als in... Het ja. openbaar. Ja. Terwijl ook heel veel dingen hetzelfde zijn. Want dat ja. vind ik altijd een heel moeilijke vraag. Ja. Hoe, hoe ver van Becht uh, zit er in die ja. rol? Ja. Alles van Bert zit in die rol. Ja. Je onderzoekt jezelf ook met elke rol, denk ik. Ja, ja zeker. En, en misschien is het daarom wel dat ik mezelf uh, wil beschermen. Of zo. Dat ik zeg van ja, hm. tot, dit hebben jullie van mij gezien... Maar nu wil ik weer terug uh, mm. uh, op mijn motor en uh, zingend in mijn helm uh, naar huis rijden. Mm. Dat ga je straks doen? Dat ga ik straks wel doen, ja. ja. ja. Nee, maar ik, zat even, ik dacht, dat redden we nu niet meer, het is bijna kwart voor. We gaan het hoorspel horen van het bureau. Je hebt beloofd om nog te blijven ik wil wel tot blijven twee uur. Ja, ja, zeker. Want er valt nog wel wat meer herinneringen. Misschien wel oude platen uit de kast te halen. Oh ja. Dat kunnen we doen. Er vallen misschien va nog wel wat uh, stukken op te roepen. En we geven de gelegenheid aan luisteraars van Casaluna natuurlijk om um, jou te vragen wat ze altijd al aan Bert Lubbers hadden willen vragen, maar nooit hebben durven vragen. Okay. <laughs> is dat goed? Ja hoor. Ze mogen ook ja. verhalen vertellen over wat ze gezien hebben, maar nou ja, mocht er iemand zijn die um, Bert Lubbers kent, trouwens meer van het theater denk ik, van het televisie. Ik denk dat je meer een theateracteur bent dan een televisie- ja, heb, en filmacteur. Ja, mijn affiniteit ligt meer bij het theater, ja. Dus ook je eigen affiniteit. Of word je niet gevraagd? Of? Ja, ik word redelijk vaak gevraagd. En ik ben ook wel redelijk vaak zichtbaar op de, ja. op de buis. Maar het is alsof mensen je daar toch nooit helemaal ja. van herkennen. Ja. In overspel speelde je de Loesje handlanger. Van... Ja, Joachim Lampe. Ja. ja. Dus daar, dat, dat zou je misschien nog zich kunnen herinneren. Maar redelijk gevaarlijk. Um, dus, nou... Kom erop hoor, met die vragen en verhalen voor onze gast met Luppes. Tot twee uur nog, na het hoorspel, na één uur. Het telefoonnummer is 0800-1121. Zo kunt u ons bereiken. 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook e-mailen naar kazeluna en ncvnl Dat zijn de middelen om ons uh, te bereiken. Wat zit er nog in het vat qua muziek? Iets met dan Jimi dan? Hendrix. Jimi ja, Hendrix, ja, ja. Nou, komt helemaal goed. Tot zometeen.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 toch eens met ammoniak hadden moeten afnemen. Ja. Maar wie kan nou denken dat zo'n muur in de gang vet is? Dag Frans. Dag Nicoline. Ik heb dit keer maar eens een fles cognac voor jullie meegenomen. Oh lekker. En Maarten, cognac? Lekker. Ja, ik dacht dat jullie dat wel lekker zouden vinden. Speel jij dit nu ook? Nee, dat is voor mij te moeilijk. Wat speel je dan wel? Bach, wol-tempereerde klavier. Dat is toch ook moeilijk? <laughs> het is ook niet zo goed, hoor. Ik hou ook eigenlijk niet zo van Chopin. Te romantisch. Ja. Dat, dat zal wel zijn omdat ik alleen ben, denk je ook niet? <lacht> Wil je voor het eten ook een borrel? Drinken jullie nog een borrel? Ja, wij wel. hè Maarten? Ik wel. Haal jij hem dan? Hoe gaat het nou eigenlijk met dat piano spelen? Wel goed. Ik heb op het ogenblik alleen wat problemen met de buren of eigenlijk met de buurvrouw. Die heeft er last van. Nou ja, last. Het is een paar keer komen vragen of ik wat zachter wilde spelen omdat haar man zat te studeren. Wat is het dan voor iemand? Je bedoelt of ik mee naar bed kan? Ja? Ja, dat denk je natuurlijk altijd. Maar je hebt het mij niet gedaan. Nee, eigenlijk niet. Walter Gerwig.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 Ik droomde dat ik een mislukte zelfmoordpoging had gedaan. Mm -hmm. Ik lag in bed en lam werd geroepen. Ik zei dat ik me diep schaamde. Ach, zei hij, dat hebben we allemaal wel eens gedaan. <laughs> maar ik zal je toch maar eens naar de psychiater sturen. Ik helemaal geen zin in, maar ik stond zwak. <laughs> dus ik durfde me niet te verzetten. Ik naar die psychiater, die man heette Den het bleek een enorme zak te zijn. Ik zat daar en ik dacht...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 Nee, waarom zou ik dat gek moeten vinden? Als een verraad tegenover ons oude huis? Nee. Nee, dat heb ik zo niet gevoeld. Dit is veel chiquer natuurlijk. Ja, dat wel, maar als je dat nou kunt betalen... Ja. We voelden ons wel schuldig. We hebben zelfs nog geprobeerd of we niet weer terug konden, hein, Maarten? Maar dat kon niet. Omdat ik te veel verdien. Oh. Maar dat zou jij dus niet hebben.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 Klaas ziet in het Neptunusbeeld beneden gelijkenis met mijn vader. Ja? Je mag straks wel een rolstoel met een hulpmotor aanschaffen. machtig. Wat zegt je vader daarvan? Mijn vader vindt het eindelijk een ruimte waar je met goed fatsoen kunt wonen. Ik dacht dat je vader socialist was. Dat is hij ook, maar dat geldt niet voor zijn zoons. Waarom heb je die roede bundel op de schoorsteen laten aanbrengen? Omdat ik een fascist ben.